Deel 1 Hé, hey, ouwe, kijk maar. Ga eens van de stoep af, Eiko! En ga eens naar de kapper. Harry, oude grapper. Dat is een tijd geleden, hoe gaat hij? Ja, eh, goed, goed. Blote tieten, dat willen de mensen altijd wel zien. <laughs> ik bedoel met jou. Ja, oh, ja, nou ja, Kim beter, anders stond ik hier niet. <laughs> Wil je thee, haar? Thee? Nee, nee. Koffie? Bier schenk ik niet. <laughs> nee, dat maakt me niks. Hè. Wat kan ik voor je doen? Ja, ik ben uh, een beetje door mijn rug gegaan. Ja, dat maar. zie je. ik. Je loopt erbij alsof je zo uit het bejaardentehuis komt. Doe je eens uit. Uh, ja. Ah. Harry Bruis. Tjonge, Jong, jong, Wat ik allemaal niet heb meegemaakt met die man. Het was niet altijd even netjes. En hij is zeker niet de makkelijkste. Maar zonder hem... Hm? Zonder hem gebeurt er geen reet hier op de wallen. Ga maar lekker liggen hier op de bank. Kom maar. gaat hij? Ja. Ach, God. Staat zeg. Is dat helemaal strak? Het lijkt wel stalen kabels. Nee. So, uh, wat is er gebeurd? Uh, niks. Nou ja, gisteravond. had uh, ik zo'n. Uh, zo'n lamme Jenk in de zaak. en. die uh, kotse de boel onder. Hè? Mm -hmm. Nou ja, ik moest die hele rotzooi weer opruimen, natuurlijk. Ja. En toen ik bukte. toen. Uh, toen schoot erin. Fuck you, old man! Hey, you, betalen! Don't touch me, or I'll hey, kill come you! On, now. But you pay! You must pay. I'm not paying the hundred guilders. No fucking way. We just had two beers. And you had a bottle of champagne for the ladies. Come on. No, al. no, let's no. Pay the bill. No way. This guy's trying to rip us off. Come on, let's go. Yeah. Yeah. Okay. Let's go. Hey, hey, hey, no what? Way. You're trying to stop you me. Pay. You fucking pay. Als je het al je rug krijgt, van even bukken. Je in je rug krijgen van even rukken. Haal nou op, nou. Let me alone. Get out. Hey. Naja, ja, gaan toch tellen. Harry de Moker, geveld door een emmer. Ja, en een druil You knocked him out, you asshole Wil jij ook? Rustig, je moet ga niet. Kom maar, pa. kom maar Kom a, a do. doctor, please kom maar. Shut in. up, pa, you! Kom op nou, Vuile kloot. nou maar. Als jij denkt dat, je, dat jij met mij kan lopen kloot omdat jij uit Amerika komt, heb ik mis mist, echt. Pa, straks sla je nog het ziekenhuis in, joh Ja, nou in Kom op, hij bloedt als een rund Ik je even bellen Stoppen nou Hé, hey, John, kom eens even helpen Wat? Kom even helpen wat ga je dan doen dan? Pa, die ja, gast is bewusteloos. Pak hem vast. Op zo'n trekken. Ja, naar buiten met die gast. Ja. Kracht zetten, jongen. Ja, dat doe ik toch. zou man, moeten zo doen te ik, ja, Wat is die zwaar? Wat is er? Ah, wat is er? Wat heb je, pa? Wat is uh. Wat is er? Zo en uh, hoe voelt het nou? Oh, oh, oh, oh, oh. oh lekker, ach, oh, godskalender man, we zijn maar weg. Oh. Hoe is het uh, verder met je gezondheid haar? Ja goed, goed, Misschien moet je toch eens naar de dokter uh, even laten checken hè, voor, je, voor, voor gewoon voor de zekerheid. Maar ja, ik vond me prima. Hoe ben je nou eigenlijk? Sta je nog steeds elke avond in de pigal? Zet dit, wat krijg je van me? Hé, hey, kijk nou eens. Harry de Moker himself. Oh god, rotje knor. Op weg naar Moeder de vrouw? Ik heb toch geen tijd gehad voor een bakkie. Zeg, hoe loopt die Pigal? Loop, dat loopt er niet. Weet je, misschien moeten wij eens praten. Oh. Nou, ik heb misschien iets heel moois. Huh? Nou ja, kom eens langs. Oké, okay, doe ik. Maar John? heb ik net wakker gemaakt. Moet je koffie. Is die nou pas op? Hij moet om elf uur in de pikaal zijn. De bierwagen die komt straks. Staat de douche. Ben je nou al eens bij de masseur geweest? Wat eten we vanavond? Stooflappenpiepen zijn rode kool. <laughs> ik vroeg je wat. Ik laat me niet bepotelen door een vent. Never know nooit niet. Hé, hey John! schiet nou eens op man! Lekker zeggen. John's ontbijt nou, Ga maar hier haar. Je moet hem niet zo verwinnen Hoe vaak zeg ik dat nou Die jongen is volwassen Of hij zou het moeten zijn Toen nou haar Hij heeft hoofdpijn Niet gek Hij heeft natuurlijk weer de hele nacht in de witte ballon gezeten Hij wist dat hij om elf uur in de zaak moest wezen Hij is jong Hij wil genieten Hij is 24 En zijn moeder maakt nog altijd zijn ontbijt Hij denkt tenminste nog aan zijn moeder Gisteren bracht hij gebakjes mee Ik mis Freddy zo hard. Hij kent toch wel een keertje bellen? Nou, ja, weet hoe die is. Ja, net als jij. Twee druppels water. Helemaal niet. Ik ben een gewone man en hij is meneer de professor. Waarom ben je daar niet trots op aan? Ik zou trots op hem wezen als hij deze zoals wij. Aanpakken. Maar die jongen komt voor vanzelf terug moppen. Dat is echt waar. Maar dan ga je niet weer bonje maken, hoor je? Je legt het bij. Dat wil ik. Volgende, mm. Hoe is het nou met je rug? Beter. Jij ziet er anders uit als een lekker voetbal. Ja, een beetje laat geworden. Waar is mijn roerij, maar. Heb je vader opgegeten? Het flikt je me nou verdomme elke keer, hè? Ja, dan moet je maar vroeger je nest uitkomen. Ja, dat doe ik. Ik heb anders gezegd dat jij niet zoveel eieren moet eten. Maar, maar moet ik dan honger lijden? heb ook gezegd dat je regelmatig op controle moest gaan. Nou, ik voel me prima. Vannacht lag je anders weer te piepen als een muis. Neem maar gast wat koffie, John. Dan maak ik een nieuw roerij voor je. Het is kwart voor elf, reet. Moet ik dan honger lijden? Ik ben er met drie minuten, pa. Ja, ja. Ga je doen? Ik ga vast. Die bierman komt zo. Ja, weet ik toch. Je moet je vader niet de hele tijd tegenspreken, John. Maar. Harry. Rotje, knor. Ja, ik dacht je moet het ijzer smeden als het heet is. Wat? Nou, ik wil je even spreken. En s'avonds ben je al te druk. Ja, nou ook, een of andere lijpe eikel die heeft vannacht die bloembakken omgeschopt. Ja, sorry. Dat is nou wat schoonmaken, de bierman is het. Ja, toch... ik kan wachten, hoor. Zo? Ja, ik kom, pa. Geef aan de bar zitten, een kopje koffie. Nou, was te even. Jeanette! Ja? Geef die man even een bakkie. Gebruikt die suiker en melk? Ja, alsjeblieft. Hé, hey, Aard. Wanneer kom je weer eens boksen? Boksen? Ja, Aad, je hebt een uh, bokschool in de Nieuwe Uilenburgerstraat. Ja, dat weet ik ook wel, ja. Maar misschien niet box jij hier. Nee, nee, nee, maar... Nou ja, het, het zou anders wel goed voor je wezen. Uh. John! Telefoon! Ja, ik kom. Wilt u ook, meneer huis? Ja, uh, lekker schatje. Doe mij er ook een reactie bij. Jij ook, Aad? Uh? Nee, zeg. Het was mij te vroeg. Dus, jij wou mij spreken. Ik heb wat bij de hand. Ja, nou, kom maar op. Ik ken een gozer in Tanger. Tang, Tanger? Paar... Ja, dat is een entweg, Marokko. Het is een jongen uit Rotterdam. De politie was naar hem op zoek en toen is hij daar naartoe gegaan. Nou hebt hij daar goede connecties, als je begrijpt wat ik bedoel. Connecties? Hij zit in de handel. Ja, wat voor handel? Plaatjes. Plaatjes? Ja, spul, stuf, je weet wel. Ik heb al wat partijtjes gekocht, maar ik wil het binnenkort zelf gaan importeren. Eerst met een auto, kilo's of 50, en dan later ken ik... Luister, aard. Ik doe geen drugs. Als je investeert, heb je 200% gegarandeerde winst. Ik doe geen drugs. Never, nooit niet. Denk na, man. Ik heb gehoord, jij hebt relaties in Volendam. Ik dacht, misschien ken je daar iemand. Verslavende middelen, dat doe ik niet. Ik ben een zakenman. Dit is verslavend. Het is gewoon een modern genotsmiddel. Net als bier. De markt is oneindig groot... Als je nou instapt, dan sta je vooraan. Luister, de grootste markt is seks. Ja, en zal ik jou eens wat vertellen? Ik stap in de piepshows. Piepshows? Ja, ik had als eerste een toplesbar op de Wallen. En nu heb ik als eerste een piepshow. Brengt dat wat op dan? Nou, ga wel rug per dag. Dan kun jij niet hegen op met je plaatjes. En ja. het is niet verboden ook. Ja, al je geld gaat naar de belasting. Ja, rustig maar. Er blijft genoeg over. Waar? Die uh, man van de bloembak is er. Oké, okay, ik, ik moet er even bij wezen. Ja, Zou je nou niet eens... Uh... Ja, oké, okay, oké. Okay. En uh, niet luisteren naar die Rotterdammer, hè? Die vertelt sprookjes. Duizend en één nacht. Hey, hey, zonder dolle Aard. Ik doe geen drugs. En jij ook niet, John Pruijs. Hoeveel had hij er willen hebben? Nou, net zoveel als er stonden. Vier. Je vader is een goede mansjong, maar niet verstandig. Wat is dat? Een rekening. Dat zie ik ook wel, ja. Je moet er niet goedkoper op, hè? Ik bied hem een kapitaal aan en hij laat het lopen. Hoezo? En die champagne bij jou dan? Ja, die heeft kwaliteit. Mm. Laat de rest maar zitten. Luister jij naar de radio? De t set. She likes weeds. Hè? Of George Baker. Little Greenback. Ja, wat denk jij nou dat daarin zit? In dat kleine groene zakje? Log <laughs> jij dat spul ook? Ja, ik niet. Maar de rest van de wereld wel. Het Vondelpark zit vol met die gasten. Ja, wat moet jij nou met die stinklui? Ik ga die ene grote zak binnenhalen waar ze al die kleine zakjes mee vullen. Die lui mogen wel stinken, maar dat geldt niet. Ja, nou, ik weet niet hoor. Of ben je nog altijd bang voor je papa? Ja. Sir... Wanneer kom jij weer eens langs op de bokschool? Dan kun je meteen mijn nieuwe pokerclub zien. Pokerclub? Als je die oude van je maar thuis laat. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Nelly Vrijda en Martin van Waardenberg. Scenario Gerben Hellinga. Regie...